6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse Belastingdienst IRS is opgestapt. Zijn positie stond onder druk sinds een paar dagen geleden bekend werd dat medewerkers van de Belastingdienst conservatieve politieke groepen extra streng hebben gecontroleerd. President Obama zei dat hij persoonlijk op het ontslag heeft aangedrongen. De economie van Japan is in het eerste kwartaal met 0,9% gegroeid. Dat is een veel sterkere groei dan analisten hadden verwacht. De groei wordt toegeschreven aan het beleid van de in december aangetreden premier Shinzo Abe. Door zijn maatregelen daalde de waarde van de yen en steeg de export. De acceptatie van homoseksualiteit in Nederland is de afgelopen jaren verder toegenomen. In 2006 wees nog 15 procent van de Nederlanders homo's af. Vorig jaar was dat nog maar 4 procent, blijkt het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Toch maakt de homobelangenorganisatie COC zich zorgen onder meer over de situatie op scholen. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 5 van de scholieren vindt... dat jongeren op de middelbare school openlijk homo kunnen zijn. De politie heeft een man uit Enschede en twee mannen uit Rossum... aangehouden voor het bezit van munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Die munitie, waarvan een deel op scherp stond... vond de politie gisteren in een huis in Enschede... en in een huis in het nabijgelegen Rossum. In Enschede werden tijdens de zoekactie 16 huizen ontruimd. De bewoners mochten vannacht thuis slapen maar moeten straks weer weg, omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Nigeria zegt dat het een groot offensief is begonnen tegen Boko Haram, de islamitische terreurgroep die in het noorden van het land actief is. De groepering wil de sharia invoeren, de islamitische wetgeving. Bij aanslagen door Boko Haram zijn de afgelopen jaren zo'n 2000 mensen om het leven gekomen, vooral christenen. Hoeveel troepen Nigeria naar het noorden heeft gestuurd, heeft de regering niet gezegd. Het weer, eerst nog wat zon in het noorden, maar verderop steeds meer plaatsen regen. Bij weinig wind wordt het een graad tot 15. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 16 mei. Goedemorgen. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen opheldering van staatssecretaris Teven van Justitie... over een verblijfsvergunning voor een asielzoeker die een doorstaking hield. We spreken Sharon Gesthuizen van de SP daarover. We hebben ook met de burgemeester Onno Hoes van Maastricht over zijn aanpak van de illegale drugshandel. President Obama heeft het hoofd van de belastingdienst de laan uitgestuurd. Wessel de Jong vertelt daar zo meer over. En Bangladesh bereidt zich voort op de, voor op de komst van een orkaan. Dan de bouw komt met een oproep om de sector zo snel mogelijk uit het slop te halen. Praten we praten over met Hans Biesheuvel van MKB Nederland. En met de topman van BAM, bouwer BAM, die vanochtend ook kwartaalcijfers heeft. Die zullen ook niet al te best zijn. En Mark Robin Visser, valt er dan helemaal niets te vieren in de bouw? Tuurlijk wel. Tegen de crisis in kiezen de Nederlandse architecten vandaag... het beste gebouw van vorig jaar. Want als je goed kijkt, is er altijd wel reden voor een feestje. En vanochtend ook muziek in het Radio 1 Journaal. Om te beginnen van Amy McDonald. Mr. Zes minuten over zes is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. De baas van de Amerikaanse Belastingdienst (IRS) is ontslagen. President Obama had om zijn vertrek gevraagd bij minister Lou van Financiën. Ze maakte die vannacht op een persconferentie bekend. Yesterday I directed Secretary Lou to follow up on the IG audit to see how this happened and who is responsible and to make sure that we understand all the facts. Today, Secretary Lou took the first step by requesting and accepting de resignation of the acting commissioner of the IRS. De topman lag onder vuur na het verschijnen van een rapport waaruit bleek dat de IRS bepaalde conservatieve groepen extra streng controleerde zoals bijvoorbeeld de Tea Party. En over die werkwijze was Obama duidelijk niet te spreken. I've reviewed the Treasury Department watchdogs report and the misconduct that it uncovered is inexcusable. It's inexcusable and Americans are right to be angry about it and I am angry about it. Obama zelf is door de affaire ook onder vuur komen liggen. Republikeinen in het congres zijn woedend over deze IRS-praktijk. En de Amerikanen houden Obama verantwoordelijk voor de omstreden controles. Nou, in contact nu met onze correspondent in Washington, Wessel de Jong. Wessel, en dan zat er voor Obama dan ook niets anders op dan snel reageren? Ja, dat, uh, dat was ongeveer natuurlijk het enige wat hij kan doen natuurlijk. Dat was de echte uh, bittere noodzaak om nog een beetje de, de schade onder controle te houden natuurlijk. Want, Want hoe schadelijk is dit voor uh, Obama-Wessel? Kijk, het gaat natuurlijk om, uh, om belastingen. Dat weegt per definitie natuurlijk bijzonder zware belastingen. Dat raakt echt iedereen. Veel Amerikanen gaan er toch vanuit denken dat de taxman... dat je daardoor kapot kan worden gemaakt. Nou, die taxman heeft in dit geval zijn macht misbruikt... om dus tegenstanders van de president kapot te maken, om die aan te pakken. Met andere woorden, hij heeft zijn macht gebruikt... dus om de verkiezingen van vorig jaar in feite te beïnvloeden... want toen speelde die affaire al. Dat gaat dus ontzettend ver. En de president kan dan wel wat hij in eerste instantie zei... dat hij, zei dat hij er niks van afwist, maar dat wordt dus duidelijk niet geaccepteerd. Hij is eindverantwoordelijk. Ja, en heeft dus snel gehandeld, maar het zal wel niet in één keer over zijn, toch? Nee, precies deze zaak die krijgt uh, zeker nog een staartje. Kijk, je moet je bedenken dat uh, president Obama ook als er niks aan de hand is... dan krijgt hij in het congres al bijna niks voor mekaar. Hij heeft zijn wapenwet er niet doorheen gekregen. Hij heeft grote problemen met zijn begroting. Uh, dat lukt hem allemaal niet. Nou, nu is er wel wat aan de hand. Nu is er echt een hele duidelijke affaire. Dus hij zal het nu nog moeilijker krijgen om zijn plannen door te voeren. Nog moeilijker dan het had, want... Die Republikeinen die zullen hierover blijven doorzagen. Wessel de Jong vanuit Washington. Staatssecretaris Teve kan opnieuw een debat verwachten... over hongerstakende uitgeprocedeerde asielzoekers. Hij gaf rond de veelbesproken dolmaat of een verblijfsvergunning... aan een 21-jarige dorststaker uit Cameroen. Teven lag in die tijd zwaar onder vuur in de Kamer. Toch heeft het één niets met het ander te maken... zei Teve gisteravond bij Pauw en Witteman. De indruk kan ontstaan als je dat twee of drie dagen na het debat doet... rondom de heer of dat die indruk heel logisch kan zijn. Dat ja. snap ik wel, dat Nederland en politieke partijen zo denken. Nou, niet aan een politieke partijen, dus ook deze mensen die hier ja, in staan. Ja, dat begrijp ik zijn. wel. Ik ja. begrijp wel dat die indruk ontstaat. Maar het is niet zo. SP-Kamerlid Gesthuis is een van de aanvragers van het debat. Ze twijfelden aan de woorden van Teven. Je kunt je voorstellen dat het voor hem ook erg lastig was om op dat moment ook nog een keer te maken te krijgen... met een uh, asielzoeker die zich in kritieke toestand in het ziekenhuis zou gaan bevinden vanwege uitdroging. En na zeven uur spreken we uitgebreid met Sharon Gesthuizen. Er wordt onverminderd gezocht naar sporen van de vermiste broertjes Ruben en Julian uit Zeist... Op aanraden van de moeder is er gisteren op enkele plekken in de buurt van de woonplaats gezocht. Zo'n 200 vrijwilligers hielpen gisteravond mee. En eigenlijk allemaal met dezelfde gedachten. Ik uh, herken steeds maar weer dezelfde mensen die meedoen. En uh, allemaal strijden voor hetzelfde doel. Ja, en dat is eigenlijk maar één ding. En dat is uh, een stuk onzekerheid wegnemen voor de moeder. Voordat de vrijwilligers op pad gingen, werden ze toegesproken door de burgemeester van Zeist. Die had eerder op de dag met de moeder gesproken. Ik ben vanmiddag bij Iris geweest. En ze leeft mee omdat jullie meeleven. En jullie aanwezigheid en jullie betrokkenheid... geeft dat sprankje hoop wat energie geeft... in die moeilijke tijd erdoor te komen. En daarna ging het zoeken van start, maar het viel niet mee. Om het in goede banen te leiden, merkte een van de coördinatoren al snel. Nou ja, ze moeten inderdaad helemaal tot aan de weg. En dan is het natuurlijk eventjes een plekje zoeken. En dan gaan we proberen om op linie te gaan lopen. Dat zal ook nog een hele kunst worden. Maar het zijn voor veel mensen is het natuurlijk onbekend gebied. Dus dat maakt het erg lastig om goed je plek te bepalen. En Naar aanleiding van het zoeken van burgers, ter sporen van de twee vermiste jongetjes, komt er nu een landelijk netwerk van particuliere zoekteams. Dat wordt ingeschakeld bij vermissingen. Burger in spel in, in, speel in zoekacties. de kop boven het artikel in de Telegraaf. Want die krant opent daarmee vanmorgen. Initiatiefnemers behoren tot de vrijwilligers die dus sinds vorige week dinsdag op de Utrechtse Heuvelrug en in Zuid-Limburg aan het zoeken zijn. Het ND opent met een verhaal over de hongerstakers. Situatie uh, nijpend, schrijft de krant op de voorpagina. Um, gisteren trof de Raad van Kerken de vluchtelingen in ontreddering aan... in de gevangenis, zo schrijft het ND in Rotterdam, detentiecentrum... Um, Na het bezoek stellen zij dat uh, het Nederlands asielbeleid mensonwaardig is... op veel fronten vastgelopen en ontspoort in de uitvoering. De Raad uh, dringt aan op grondige herziening van het beleid. Al dus de Raad van Kerken. We uh, trouwen voor, uh, voor op de voorpagina een foto van uh, mensen die op de vlucht zijn... voor uh, het cycloon orkaan. Uh, die zal over Burma en Bangladesh gaan razen. Dit zijn Bengalezen evacuees. Die helpen familielid de, de trap op, zo zien we op de foto... En um, die bevolking bereidt zich zo goed en zo kwaad mogelijk voor op die orkaan Mahazen. Gaan we het later ook nog over hebben in onze uitzending. Het AD opent met een verhaal over uh, wietkwekers die uitwijken. Nederlanders starten steeds vaker plantages in België of Spanje... omdat ze daar uh, minder grote kans hebben gepakt te worden. En artsen beperken euthanasie op dementerende. Dat is de oproep uh, die boven het hoofdartikel in de Volkskrant staat. Artsenorganisatie KNMG wil de mogelijkheid voor euthanasie... bij dementerende beperken. Vandaag gaat ze met de minister Schippers in gesprek... over aanscherping van de wet. Nou, tot slot nog even naar de Telegraaf. Want volgens die krant uh, vullen de supermarktbazen de zakken. Uh, dat heeft te maken met het melkpoederverhaal. Je weet wel, Chinezen die in Nederland melkpoeder kopen... en het uh, exporteren naar uh, het land van herkomst melkpoederloket bij de achterdeur. Diverse supermarkthouders onder wie die van Albert Heijn... hebben over de rug van jonge ouders grof geld verdiend... aan de grootschalige grijze handel in babymelkpoeder naar China. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en smiddag van half 5 tot half 7... het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. But by the all Valentine's to my sweet Tell. Oh, wishing well a butterfly tea Wish me love, oh, wishing well to kiss and tell Oh, wishing well a crocodile she do right beside a riverboat and gambler <laughs> right through my jizz floating through my head say I wanna be Wel Trent Darby. 17 minuten over 6 is het. Um, wat heerlijk, mark robin Visser, dat jij vanochtend op zoek gaat naar winnaars. Ja, absoluut. Er zijn altijd winnaars. En er valt ook altijd wat te winnen trouwens, zat ik me net te bedenken. Is dat is wel heel erg. Ja, nee, want uh, goed, het ziet er niet allemaal even mooi uit. Maar dat wil niet zeggen dat er geen lichtpuntjes uh, zijn. Dat. Ik heb vroeger op de school voor de, voor de journalistiek, had het ook al geleerd. Als je nou door de straten loopt, kijk dan ook eens naar boven. Kijk niet alleen vooruit, of zo suf naar beneden, naar je schoenen en naar de. Ja, nee, maar als je naar boven kijkt, dan zie je niet alleen de lucht en het licht, maar dan zie je ook de gevels en de gebouwen uh, die de mensen allemaal in de loop der tijden gemaakt. En ik loop nu, lieve luisteraars, ik vind, ik vind mij in wat hier ook wel genoemd wordt... het tiende straatje in de Jordaan. Dat is eigenlijk een beetje flauw, want je hebt hier negen straatjes verderop. Dat, is, uh, dat zijn allemaal leuke straatjes met winkeltjes en zo. En uh, de Hazenstraat, dat is dan het tiende straatje. En als je dan links afslaat, hier de Hazenstraat... Uh, dan kom je in, uh, even kijken in de Elandsstraat. Dan loop ik even hier zo naar nummer 133... Een nieuw pandje, het ziet er tenminste aan de straat, kan niet echt heel erg groot uit. En dit zou, Lara, je weet het niet, maar het zou een winnaar kunnen zijn. Aha. Het zou een winnaar kunnen zijn. En dat gaan we vandaag horen. Eén van de dertien eh, nominaties, eh, daar sta ik nu voor, voor de BNA-prijs. En BNA, dat is de Bond van Nederlandse Architecten 2013. Het pand is vorig jaar eh, opgeleverd. Er wonen een paar gezinnen in, waaronder de architect. Daar hebben we straks een afspraak mee. Die heeft het zelf uh, gebouwd, ontworpen en, uh, en laten bouwen. Is het wat? En, uh, nou, is, is het wat? Nou, ik vind het helemaal niks. Nee hoor, het is, het is absoluut modern, maar het past heel mooi in het, in het Jordanees straatbeeld. Het is de, de, de begane grond is met hout, ik denk hardhout afgewerkt. En als we dan naar boven kijken, dan is er een soort bruin beige steen gebruikt. En je ziet ook een staalconstructie erin. Die is donkergrijs. En ja, dan links staat een klokgeveltje en rechts ook een modern pand. Het, het, het, het dat is, dat is sowieso natuurlijk een, het grappige van de Jordaan in Amsterdam... dat het zo'n lappendeken is aan oud en nieuw. Hè? En dat is dan altijd de truc dat je dat allemaal een beetje mooi in elkaar past. En met zorg en zo. En ik geloof wel dat je kan zeggen dat dit met heel veel zorg en aandacht is gedaan. En dan nog te bedenken dat Joop den L het in de jaren 70... allemaal wilde platwalsen om hier grote flatgebouwen neer te zetten. Het is toch maar heel fijn dat dat niet is doorgegaan. Joop den L, die was ooit wethouder hier volkshuisvesting. Maar goed, in Gelul kan je niet wonen. En dat was weer iemand anders die dat zei. Maar het gaat wel over architectuur en over de bouw. We gaan natuurlijk vanochtend in het Radio 1-journaal meer horen over bouwcijfers, kwartaalcijfers van een groot bouwbedrijf. Heen. Gaat het eigenlijk? Valt er nog wel een boterham te verdienen in de bouw en in de architectuur? En valt er wat te vieren? Volgens mij wel. Volgens mij is er altijd wat te vieren. Maar dat gaan we vanochtend uitzoeken. Vanuit die mooie Jordaan in Amsterdam. Kijk eens aan. Heerlijk. Tien voor half, zeven is het. U luistert naar Marco van Visser in het Radio In-journaal. De dubbele bommaanslag in de Turkse grensstad Reyhanli... heeft duizenden Syriërs opnieuw op de vlucht gejaagd. Veel Turken houden de Syriërs verantwoordelijk voor de bommen... die afgelopen zaterdag aan 51 mensen het leven kosten. Ook al weet nog niemand wie de dader van de grootste aanslag... uit de Turkse geschiedenis werkelijk is. Bram Vermeulen, onze correspondent, was in Reyhanli. Puinruimen in het centrum van Real gaat nog steeds door. Het hart van het stadje in puin gelegd door die twee enorm zware bomaanslagen. Er komt een man met een enorm stuk verband voorbij gelopen. Zijn oor nog steeds bloedend. Ik kan hem niet zeggen Zaten hij in het patlameren is. Alle kilometer het voelt alsof ik mijn tweede leven leef, zegt deze man. Want de eerste bom die afging, die heeft mijn huis in puin gelegd. En de tweede bom die afging, heeft mijn winkel in puin gelegd. En hij staat hier nog steeds een beetje bleek uh, en verdwaasd rond te kijken eigenlijk naar, naar die enorme puinhopen. Je kunt zo overal de verdiepingen inkijken. Heeft u enig idee wie dit Réan heeft aangedaan? Dat was de wonen... Deze grens wordt gewoon te weinig gecontroleerd. Hij is zo lekker als een mandje, zegt hij. We zien niet wie er ingaat, wie er uitgaat. En eigenlijk is wat er hier zaterdag is gebeurd volkomen voorspelbaar geweest. We zagen het aankomen en nu is het ook gebeurd. Er wordt weer volop met koffers gereden aan de Turk-Syrische grens vlakbij Rehan. Hè. Maar deze keer gaat de stroom van mensen de andere kant op. Van Turkije naar Syrië. Er is een vrouw die niet zo heel veel wil zeggen... maar met Syrisch paspoort in de hand. De familie vaarwel zegt. Zegt, mijn kinderen zijn aan die kant. Ik wil er niet zo heel veel over zeggen, maar ze vertrekt nu dus richting Syrië. En dit is het patroon dat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld... nadat er demonstraties zijn uitgebroken. Groepen van Turkse jongeren een woede over de aanslagen... hebben gebodvierd op Syriërs. Winkels zijn in elkaar geslagen, auto's zijn vernield... en vooral heel veel Syriërs zijn bedreigd. Heel veel Syriërs zijn ondergedoken. En sommigen gaan dus gewoon terug naar Syrië... terwijl het natuurlijk aan de andere kant van de grens niet bepaald veel veiliger is. Ja, deze mensen zeggen, terwijl er steeds meer mensen bij de poort komen te staan... steeds meer koffers verschijnen, zeggen ze... Ja, waar moeten we heen? In Reyhanlı, in Turkije, is het niet langer veilig voor ons... maar in Syrië natuurlijk ook niet. Ze voelen zich tussen wal en schip terechtgekomen. Inwoners van de Turkse grens staat Rehanli, vlakbij Syrië... en Bram Vermeulen sprak met ze. Het blijf in het buitenland. Twee jonge Vietnamezen staan vandaag terecht. omdat zij kritische pamfletten hebben uitgedeeld op straat. Eén van de twee wordt beschuldigd van terrorisme, de ander van propaganda tegen de staat. Ze zijn de zoveelste in een steeds langer wordende rij van critici. die door de Vietnamese autoriteiten in het gevangen worden gegooid. Zuidoost-Azië-correspondent Michel Maas. Michel, waarom treedt de Vietnamese regering zo hard op tegen mensen die kritiek hebben op de regering? Uh, nou, Het lijkt erop dat ze onzeker zijn. Uh, ze weten zelf eigenlijk niet meer wat ze anders nog moeten doen. Want de kritiek die wordt steeds harder. Er wordt steeds meer kritiek geuit op de regering die zich uh, schuldig maakt aan corruptie. Economisch gaat er van alles mis door die corruptie. Er zijn boeren die een opstand komen omdat uh, projectontwikkelaars hun land afpakken. Projectontwikkelaars die weer banden hebben met die regering. Dus die regering die zit aan alle kanten fout en voelt aan alle kanten de kritiek opkomen. En... Vooral op het internet gebeurt dat. En dat internet dat is heel moeilijk tot zwijgen te brengen. Dat weten we, dat kun je niet zomaar afsluiten. En uh, daarom proberen ze dat te intimideren... door keiharde straffen uit, uh, uit te delen. Ja, en jij zegt de kritiek neemt toe. Betekent dat ook dat de cellen steeds voller raken? Ja, dat sowieso. Want uh, Niemand weet precies hoeveel van die bloggers... en, uh, en uh, studenten en andere critici er gevangen zitten. Maar het zijn er vermoedelijk honderden, misschien nog wel meer... Uh, alleen begin dit jaar zijn er al twee van die uh, grote massa... Uh, processen geweest. In januari werden er 14 activisten, werden tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. En een maand later was er een groep van 22 die voor tien uh, tot zelfs levenslang de gevangenis ingingen. En uh, die, dat houdt maar niet op. Voor de afgelopen jaren zijn er veel meer van dat soort processen geweest. En uh, ja, het ziet er naar uit dat dat ook nog wel even doorgaat. Nou is er ook vanuit het buitenland kritiek op uh, de Vietnamese autoriteiten de Vietnamese regering, ook internationaal organisaties zoals Human Rights Watch, protesteren. Trekt Vietnam zich daar iets van aan, Michel? Het ziet er niet naar uit dat ze zich daar iets van aantrekken. De afgelopen jaren hebben ze alle kritiek altijd maar naast zich neergelegd. Ze reageren er niet op. Maar het wordt wel eh, steeds sterker, die kritiek. Uh, ook de Verenigde Staten die hebben zich nu uh, erin gemengd. En die hebben afgelopen tijd bij alle veroordelingen... Hebben ze uh, zelf uh, hun, hun zorg uitgesproken, zoals ze dat dan zeggen. En ze hebben ook een uh, gesprek, dat ze hadden een jaarlijks gesprek... met Vietnam eind afgelopen jaar. Dat hebben ze afgezegd vanwege de mensenrechten situatie. Uit protest tegen die mensen situa mensenrechten situatie. En uh, ja, de Vietnamese regering die doet net alsof er niks aan de hand is. Die negeert dat en uh, gaat gewoon verder. Hm. Maar dat zullen ze toch niet kunnen volhouden, Michel? Want die twee die nu vandaag terecht staan, die zijn internationaal bekend. Nou, in ieder geval één van die twee, want die is afgelopen jaar, uh, eind afgelopen jaar bekend geworden omdat ze verdwenen is. Het is een 21-jarige studente en die werd uit haar huis gehaald en vervolgens hoorde niemand meer iets van haar. Haar ouders probeerden erachter te komen waar ze zat. De politie zei dat ze van niks wist, niemand wist uh, waar ze was. En uh, ja, dat was heel beangstigend uh, als mensen beginnen te verdwijnen, dan, uh, ja, dan, dan wordt het echt akelig en er is toen een enorme actie op gang gekomen op het internet ook. Eh, ook via de BBC om uit te zoeken waar ze zat. Om te en uh, uiteindelijk heeft de Vietnamese overheid uh, toegegeven dat ze gevangen zat. Dan hebben ze haar ouders de kans gegeven haar te bezoeken. En vanaf dat moment uh, was die student dus weer boven water. En uh, kon, kon haar niks meer uh, gebeuren. Tenminste, niks meer. Uh, ze wordt nu veroordeeld... Waarschijnlijk vandaag, misschien morgen. En zij krijgt ongetwijfeld een fikse gevangenisstraf. Net als alle andere critici van het bewind. Michel Maas over de kritiek op het Vietnamese bewind. En de reactie van de Vietnamese regering daarop. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. Chelsea heeft de Europa League gewonnen. En onze ploeg was in een bloedstollende finale in de Amsterdam Arena. Met 2-1 te sterk voor Benfica. Verslaggever Frank Wielaert over de finale, die pas eigenlijk in de tweede helft echt op gang kwam. De wedstrijd brak open op het moment dat Fernando Torres diep ging... en de 1-0 aantekende op aangeven nota van Tsjech. een aanval dwars door het midden bij Benfica. En op dat moment leek Chelsea recht op het winnen van de beker af te gaan... want haal ze dan maar eens terug op het moment dat Chelsea voorkomt. Het lukte Benfica vanaf de penalty stip door een rake penalty van Cardoso. En daarna dacht iedereen, ondanks het spannende slot... dat het uiteindelijk verlengen zou worden. Maar in de extra tijd was er Ivanovic uit een hoekschop... goed weggelopen bij zijn tegenstanders. Prachtige kopbal, 2-1. En toen wist iedereen het zeker. Chelsea gaat de beker winnen... Eén aanval was er nog. Cardoso was heel dicht bij de 2-2. Het was de allerlaatste actie van de wedstrijd. Benfica wint weer de finale niet. De vloek van trainer Goedman is er nog altijd. Hij zei ooit, nadat hij werd ontslagen... jullie winnen nooit meer wat de komende 100 jaar. En hij krijgt vooralsnog gelijk. Want Chelsea wint de beker in de Europa League van Benfica... dankzij een 2-1 overwinning. Tafeltennister Lidiao staat in de tweede ronde van het WK Tafeltennis in Parijs. De Nederlandse kwam gisteren voor het eerst in actie en versloeg gelijk de Tsjechische Hanna Mantelova. Lidjao is de enige Nederlander die deelneemt aan het WK. Vandaag speelt ze dus haar tweede ronde partij. Nog even basketballen. Het eerste duel in de finale van de nationale competitie is gewonnen door Leiden. In de eigen hal werd het uh, 74-73. Leiden stond anderhalve minuut voor tijd nog met zeven punten achter. Een uh, drie punter van Mike zorgt zorgde uiteindelijk toch nog voor de overwinning. De titel is nog niet binnen trouwens. De ploeg die als eerste vier wedstrijden in de onderlinge uh, ontmoetingen wint, is de landskampioen. Dit is Radio 1. Bijna half zeven, het NOS Journaal. Hier is door meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. De oppositie wil spoedoverleg met staatssecretaris Teven over de situatie van honger en doorstakers. Aanleiding is het bericht dat Teven een doorstaker uit Cameroon asiel heeft verleend. Volgens PVV, SP en D66 heeft het er schijn van dat Teven handelde onder druk van die doorstaking. Teven spreekt dat tegen. De acceptatie van homoseksualiteit in Nederland is verder toegenomen. In 2006 wees nog 15% van de Nederlanders homo's af. Vorig jaar was dat nog maar 4%, zegt het SCP. Toch maakt het COC zich zorgen, want maar 5% van de scholieren vindt dat jongeren op school openlijk homo kunnen zijn. De economie van Japan is in het eerste kwartaal met 0,9 gegroeid. Dat is veel sterker dan analisten hadden verwacht. Groei wordt toegeschreven aan het beleid van de nieuwe premier Shinzo Abe. Die trad in december aan. Door zijn maatregelen daalde de waarde van de yen en steeg de export. Het hoofd van de Amerikaanse belastingdienst IRS is opgestapt. Zijn positie stond onder druk sinds bekend was geworden dat medewerkers van de belastingdienst... conservatieve politieke groepen extra streng hebben gecontroleerd. En president Obama zei dat hij persoonlijk op het ontslag heeft aangedrongen. Het weer nog, eerst nog wat zon. Vooral in het noorden, verder op steeds meer plaatsen regen. Bij weinig wind wordt het ongeveer 15 graden. De komende dagen weinig verandering, af en toe zon en geregeld buien. Verkeersinformatie. John Sahoka, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Korte viel op de A7 richting Zandan, bij de afwit Weidewormer, 2 kilometer. En op de A58, Tilburg richting Breda, er loopt een ree op de weg bij Bavel. Dat levert een file op van 2 kilometer. Bij Bavel is de linkerreis ook afgesloten. Zo dadelijk. Kijken we in Cannes bij het internationaal filmfestival. En we gaan naar Bangladesh en Burma. Die krijgen vandaag te maken met een zware orkaan. Met alle gevolgen van dien. En er zijn Rohingya's die niet weg willen. We spreken Artsen zonder Grenzen na de ster. Zo, hier staan veel huizen te koop. Zeg, heeft jouw zoon al iets gevonden? Ja, maar wat hij wilde past niet in zijn budget. Had mijn dochter ook, dus heb ik te geholpen. Geholpen?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 De bank Anoniem. Simak bouwt en beheert ICT-oplossingen. Ook voor uw branche. Simak. Persoonlijk voor iedereen. Op Tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen... maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt. Op Tix.nl. Ik ben Hans Dulver, saxofonist, Met een swingende rechter De kant voor creatief zijn. Ik ben Femke Nijboer, neuroengineer.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 het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Bangladesh en Burma krijgen vandaag te maken met de orkaan Mahazen. Volgens de VN worden acht miljoen mensen bedreigd door het natuurgeweld. En honderdduizenden zijn inmiddels geëvacueerd. Maar vooral in Burma zijn er heel veel mensen die ook niet willen vertrekken. Tienduizenden Rohingya-moslims bijvoorbeeld. Die verblijven in vluchtelingenkampen, die in risicogebied liggen. De moslims zijn vorig jaar al massaal gevlucht naar geweld door boeddhisten. En ze weigeren nu opnieuw te vertrekken. Ik heb mijn moeder verloren en twee dochters. Tijdens de gevechten tussen moslims en boeddhisten. Ik heb niets meer. Ik bid tot God om ons allen in de storm te laten sterven. Ik wil nergens heen. Als ik doodga, gebeurt dat hier. Peter Paul de Grote is landencoördinator voor Birma van Artsen zonder grenzen. Meneer de Grote, goedemorgen. Goedemorgen. U bent in Birma, nu in Rangoon. Wat weet u over de situatie aan de kust op dit moment? Nou, de storm die zal Bangladesh met name bereiken aan het eind van vandaag. Maar omdat die redelijk breed is, heeft die ook een grote impact op Birma. We hebben gisteravond al hele zware regens gehad in dat gebied. En verwachten ook een vloedgolf van een paar meter. Uh, ...die veel schade kan aanragen. Uh, ja. Ja, het is dus een gevaarlijke orkaan waar je beter voor weg kunt wezen. Die mensen die dat niet willen, die weigeren te vertrekken. Weet u hoe het daarmee is? Nou, het is heel moeilijk om daar uh, goede informatie over te krijgen. Uh, de, de overheid heeft gisteren duidelijk gemaakt... ...dat ze proberen iedereen te evacueren... ...en dat ze we zelfs wetten hebben om mensen uh, te evacueren... ...tegen hun wil, voor hun eigen veiligheid. Maar omdat wij op dit moment niet naar de kampen kunnen... Uh, vanwege onze eigen veiligheid ook, uh, hebben wij geen contact om uh, te zien wat er precies gebeurt. We hebben wel begrepen dat er nog steeds een hoop mensen, en dan praten we over duizenden mensen, in kampen zitten en die niet geëvacueerd zijn. Gedeeltelijk vanwege capaciteit, gedeeltelijk omdat ze inderdaad niet weg willen. Ja, Rohingya's met name begrijpen wij um, zijn argwanend tegenover de overheid. Um, op zich... Is het is natuurlijk begrijpelijk als je ziet wat er gebeurd is in het verleden. Heeft u het idee dat de overheid wel genoeg doet... om um, een ramp af te wenden voor de bevolking op dit moment? Nou, de, de overheid doet een hoop. Het enige wat wij niet weten is hoe de communicatie... Sorry, de communicatie is gegaan uh, naar de bevolking toe. Want alleen maar om een bericht te geven dat iemand weg moet is niet genoeg. Er nou, moet natuurlijk veel informatie worden gegeven waarover dat gaat. En het is heel moeilijk omdat nu achteraf zullen we daar meer informatie over krijgen... We denken dat dat allemaal een beetje snel is gegaan. Wat kan artsen zonder grenzen voor die mensen doen? Ja, op het ogenblik begrijp ik van u niet zoveel, Want u kunt er niet komen, maar in het algemeen? Ja, nou, we werken in, in de meeste kampen waar die mensen zitten. En langs de kuststrook. Uh, al heel lang. We zitten al 18 jaar in dat gebied. En na de golven van geweld van vorig jaar hebben we onze activiteiten uh, vermeerderd. Dus wij komen daar regelmatig. Uh, leveren daar gezondheidszorg. Uh, het is niet genoeg. Want de, de, tot nu toe, wat de internationale gemeenschap doet en mag doen... is niet genoeg voor de noden die daar aanwezig zijn. Als daar nu ook nog eens een keer een orkaan overheen komt... laten wij ons grote zorgen wat, uh, wat er met die mensen gaat gebeuren. Kunt u ons vertellen, meneer De Groot, uh, of het dichtbevolkt gebied is? Kortom, dat als die cycloon over het land raast... wat dan de gevolgen zouden kunnen zijn? Nou, we praten over een paar honderdduizend mensen in, in Myanmar die uh, risico lopen. Uh, dat zijn natuurlijk niet de aantallen van Bangladesh, waar het heel dichter bevolkt is. Mm -hmm. Maar deze mensen zijn ontzettend kwetsbaar. Hè. U gaf zelf al aan, het, zijn, het is een bevolkingsgroep die vorig jaar veel geweld heeft meegemaakt, die al jarenlang uh, onderdrukt worden. En daar het probleem hebben nu dat, dat ze heel kwetsbaar zijn en een orkaan komt eroverheen. Dus ja, dat... Uh, dat betekent dat, uh, dat er de noden zeer groot zullen zijn. En we praten hier over tienduizenden tot honderdduizenden mensen. Oké. Okay. Nou, wij, uh, ik vermoed zomaar dat wij u morgen misschien nog wel weer spreken, meneer de Grote. Dank voor nu. Peter Gaat Paul gaan. de Grote, landencoördinator van Birma van Artsen zonder grenzen. Bijna tien over half zeven. In het Franse Cannes werd gisteravond het beroemde filmfestival geopend. Amerikaanse regisseur Steven Spielberg is de voorzitter van de jury die zondag over een week de Gouden Palm moet gaan uitreiken. Een jury die gisteravond warm werd onthaald. Eh, warm, maar ook nat. Buiten hadden niet de filmsterren het voor het zeggen... maar de weergoden, het hoosde in Cannes. Binnen werd de stromende regen al gauw ingewisseld... voor een klaterend applaus. Mesdames en messieurs, de president van de jury, Steven Spielberg. Twee minuten staande ovatie voor de man die de komende tien dagen de jury moet leiden. Een Amerikaanse regisseur die opgroeide met het festival in Cannes. This is the Soissons CCM Festival and I'm 66. So with every year the festival gets older, I grow older right along with the festival. Spielberg en Cannes, allebei 66. De komende dagen gaat de jury maar liefst 20 films bekijken en dan moeten ze eruit komen wie gaat de Gouden Palm winnen. Een andere Oscar winnares in de jury, Nicole Kidman, ziet uit naar haar 10 dagen met Spielberg. Ik heb twee weken met hem, dus. Ik ben echt dat. Bijna twee weken constant discussiëren met Steven Spielberg over films en films maken. En op een van die dagen zijn de blikken gericht op de Nederlandse inzending Borgman van Alex van Warmerdam. Tijdens de persconferentie kreeg Spielberg de vraag of hij ooit een film van hem had gezien. Ik heb het niet, ik heb het niet. Do you prepare in any way if you don't know a maker for a film in competition? Or no, because the, the the maker will become, uh, uh, uh, we will become aware of the maker once the film causes us to become aware of the maker. If the if it causes us to become really, uh, you know, uh, we want to find out more about who made that picture, the movie will will, will speak first. Diplomatiek antwoord van Spielberg. Ik hoef een filmmaker pas beter te leren kennen als zijn film daar aanleiding toe geeft. Maar in eerste instantie zijn het de films die ons moeten aanspreken, zegt de juryvoorzitter. En dat begon gisteravond met The Great Gatsby van Leonardo DiCaprio... die voor de gelegenheid zelf het festival formeel aftrapte. En met dat I ik nu de 66e Cannes Film Festival openen. En zo is het filmfestival in Cannes begonnen. Verslag hoor u van correspondent Ron Link. Vrijwilligers blijven zich inzetten het voor de broertjes. Radio Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ja, precies dat. Voor de broertjes Ruben en Julian. Opnieuw een zoektocht in de omgeving van Zeist. Hoort u zo dadelijk meer over. Dat is de verkeersinformatie bij de AWB de Hoka. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Richting Amsterdam. Korte fiets op de A7 bij de Afrikaanse Wijnemoor. 2 kilometer. A8 naar Amsterdam. 2 kilometer voor Kloopend Komplein. Die file loopt door op de Ring Amsterdam. Daar staat 2 kilometer voor de Koentunnel, Richting Den Haag. Op de A15 richting Europoort. Bij Rotterdam Sjaalos 3. En verder op 2 kilometer bij Spijken Nissen. En op de A20 naar Hoek van Holland. Daar staat bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. Ik hoor niks meer van de A58. is het Ree weg. Die Ree is inderdaad aangereden. Maar maar hij is inmiddels wel van de open. weg, dus alle reisdokken zijn weer open. En de video is ook oplost. Wat verwacht je ervan voor vanochtend? Een droog spits, dus uh, ik verwacht een vrij normale ochtendspits. Dat betekent rond half negen niet meer dan 150 kilometer. John Sahoka bij de AWB, dankjewel. Oké. Okay. Nou, dat is ook wat. Ja, dat reed. Gewoon dood. Twaalf minuten over half zeven. We gaan naar Mark-Hobby Visser naar de Elandstraat in Amsterdam. Mark ja. Ja, nou, ja, er nee, is hier geen ree aange aange aangereden. Wat een nabericht, hè, Ja, he? zo even dus tussen nou neus en we hebben het er neem. wel eventjes over. Ik heb het hier over met Bastiaan Jongeris. Die woont hier, want de, de beesten werden hier wel uh, vertellen. Ja, dit is de buurt in de Jordaan... waar uh, je hebt de Loojestraat, de Reestraat, de Runstraat, de Konijnen. Dus uh, net zoals boek Parfum denk ik dat hier uh, de dieren, uh, uh, laten we zeggen, werden en, uh, ja. en, en verhandeld werden. werkte en verhandeld enzovoorts, ja. Ja. Ja. ja. Maar dan waren ze al dood. Ja. Zeker. Dat ja, dat is buiten ja. de stad ja. uh, gebeurd. Meneer Jongeris, goedemorgen. Goedemorgen. Wij bevinden ons op uw, mag je dan wel zeggen, dat is toch wel buitengewoon luxe... dat je een eigen binnenplaats hebt. Ja, dat komt in Amsterdam natuurlijk niet zoveel voor. En uh, we zijn met zes gezinnen uh, toen de tijd, we spreken over 2005... zijn we op zoek gegaan naar een, uh, een woonlocatie in de Jordaan. En uh, als je zes huishoudens hebt, dan, uh, dan ontstaat al snel dat, het idee van een hof. Want in de Jordaan zijn eigenlijk veel hofjes ja. gemaakt. Ja. We lopen even, laten we even een stukje lopen op uw, op uw hof. En dan kunnen we om ons heen. Hier staat nog een oude muur. Daar heeft u bewust niks aan gedaan, denk ik? Nee, je hebt natuurlijk... Dat is ook een, een schoonheid, dat je een, een hele grove muur hebt afgebikt. Stukwerk eraf. En... geschiedenis zit erin. Ja, de ziel. Ja. Ja. En u heeft hier een klein stukje nieuwe geschiedenis geschreven, mag je zeggen? Ja, we hebben dus uh, uh, geprobeerd tijd te bouwen... maar wel uh, binnen de gegevenheden van de, van de omgeving. Ja. En uh, nou, waar we nu op uitkijken, dat is eigenlijk een, een, een binnenbouwblokse situatie. He, dus dat staat niet aan een openbare uh, weg. Het staat eigenlijk aan een doodlopend straatje aan de binnenkant. En, uh, Net iemand naar buiten, dat yeah. is toch ook toevallig? Of heeft u dat georganiseerd? Nou, ik heb gevraagd voor, voor vandaag. Goedemorgen kopje koffie in de hand. Heerlijk. Ja. Eén van de woningen hier. Dag. Ja, hallo. U bent? Niels Bon. En u woont hier eh, samen met vijf andere gezinnen. Ja, klopt. Ja. Is uw adres nou ook Elandstraat of komt dit nog weer ergens anders nee. uit? Nee, mijn adres is Lijnbaanstraat. Aha. Dus wij zitten aan de andere kant. Wat leuk allemaal. Ja, het is heel intiem. En wij hebben in feite ook aan de ook een uitgang, namelijk via dat steegje. Meneer zegt het is heel intiem. Dat was ook een idee van dit blok? Het blok, zullen we maar zeggen? Nou... Als je in de, in de stad bouwt, in de Jordaan bouwt, dan bouw je natuurlijk in een hoge dichtheid. Dus ja. je zit heel erg dicht op elkaar. Maar we vonden het ook leuk. En de meeste uh, projecten die uh, met particulieren gemaakt worden... CPO, Collectief Particulier Opleeggeverschap, dat is meestal rond een thema. Soms ja. duurzaamheid. Bij ons was het eigenlijk de sociale cohesie. Dat de kinderen nog in de stad konden ja. blijven wonen en op een hof kunnen spelen. Dat was eigenlijk ons thema. Op een hof? Ook op zijn Jordanees? Want je kijkt ook zo'n beetje bij elkaar naar binnen. Hè? Je kan ja. nog eens wat naar elkaar roepen. Ja, komt Doen wel jullie goed. dat ook wel? Nou, vooral de kinderen inderdaad. Oh, de die, hol ja, die hollen bij elkaar naar binnen. Ja, ja, ja, ja. boel. Zeg, uh, bent u nerveus? Uh, voor de prijs. Uh -huh. uh, nou, niet echt. Nee. nee. Het zou natuurlijk een hele eer zijn, maar. Uh, nee, ik ben niet nerveus. Ja? Wel een eer. De BNA-prijs 2013. Ja, tuurlijk is het altijd leuk dat uh, erkenning is voor het werk wat je met z'n allen. Want het is natuurlijk een, een opdrachtgevers-architectenprijs. Dus dat je uh, als opdrachtgever het goed gedaan hebt. En dat je een mooi project hebt gedaan. En het is voor architecten natuurlijk ook leuk dat je je werk uh, gewaardeerd wordt. Nou, zo'n nominatie is op zich natuurlijk prachtig. Er zijn nog twaalf andere nominaties. Vandaag wordt het bekend. Uh, we gaan hier nog even lekker wat rondlopen en van een kopje koffie genieten. En straks eens even praten over hoe het gaat eigenlijk in het architectenvak. Maar u ziet er nog wel goed uit. Oh, nou, nou, dank, dank u wel. Het is net op vakantie <laughs> geweest. Oh kijk, dat scheelt. Dat kon er nog wel weer af. Dat kon nog, ja. Tot straks.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 Zo heet het ook. Ho, oh, hey, de lumineers, hoort u. Een paar honderd mensen hebben gisteravond in de bossen bij Zeist... en in de buurt van Sittard gezocht opnieuw... naar de vermiste jongens Ruben en Julian uit Zeist. Hun vader pleegde ruim een week geleden zelfmoord. En sinds die tijd zijn de broertjes spoorloos. En ook gisteravond bleef de zoektocht zonder resultaat. Zo, ben ik voor iedereen hoorbaar? Het is rond de klok van 7 uur... als zo'n 200 mensen verzamelen op een parkeerterrein. In de buurt van het Bos in Zeist. En zij gaan straks helpen zoeken naar de twee jongens... die al ruim een week verdwenen zijn. het allerbelangrijkste, we zijn hier maar voor één ding. Het vinden van de twee vermiste jongetjes of in ieder geval aanwijzingen daarna. Ja, dat is gewoon voor die, mo die uh, moeder is dat gewoon niet meer vol te houden op deze manier. En ik denk dat... Uh, dat als ze weet dat, uh, dat er nog steeds mensen uh, haar steunen... dat ze dan toch wel uh, hoop blijft houden. We hebben nog één belangrijk persoon die nog wat wil zeggen uh, tegen iedereen hier. De burgemeester. Beste mensen, het is geweldig dat jullie hier zijn. Ik ben vanmiddag bij Iris geweest. En ze leeft mee omdat jullie meeleven. En de onzekerheid is groot. Maar dat is de betrokkenheid ook. En het is hoop wat je vasthoudt. En jullie aanwezigheid en jullie betrokkenheid en jullie inzet van vrije tijd... geeft dat sprankje hoop wat energie geeft in die moeilijke tijd erdoor te komen. Heel veel succes... Dank jullie wel. Namens Iris. Jolle. we moeten nog uitlijnen tot aan de Laan van Beek en Oké, de groep is hier bijna op. We moeten ongeveer drie meter uit elkaar zijn. De groep loopt bijna in zijn geheel door. We moeten even zorgen dat we er drie meter tussen houden. Prima. Jullie kunnen helemaal, helemaal tot aan de weg. Helemaal doorlopen. Dat valt nog niet mee, zo'n grote groep. Nee, dat is een heel gepuzzel inderdaad. hè? Ja. Ik heb ook de indruk dat mensen niet helemaal precies weten wat ze moeten doen. Hè? Nee, nou ja, ze moeten inderdaad helemaal tot aan de weg. En dan is het natuurlijk eventjes een plekje zoeken. En dan gaan we proberen om op linie te gaan lopen. Dat zal ook nog een hele kunst worden. Maar het zijn voor veel mensen is het natuurlijk onbekend gebied. Dus dat maakt het erg lastig om uh, goed je plek te bepalen. Nou, wat denkt u? Ik, uh, ik hoop dat we iets uh, ja, gaan vinden ja. voor de familie en zo. Ja. ja, Het is een vrij grote groep en uh, een paar coördinatoren. Ja. Maar volgens mij is het toch redelijk duidelijk hoor wat we moeten doen. Ja, wat gaat u doen? Ja, dat gaat u doen. We zoeken hè, naar uh, sporen of wat dan ook, aanwijzingen, kleding, dat soort dingen. Of ja. de grond omgegraven is of. Uh, ja. U staat nu in lijn, drie, vijf meter ertussen ongeveer. Ja, we kunnen gaan volgens mij. Uh... We gaan nu lopen, echt stapvoets. De zoektocht gisteravond in de bossen bij Zijs. Die hoorde een verslag van Rienk Kamer. Zo dadelijk in het mediaoverzicht hoort u over een landelijk netwerk dat opgezet gaat worden. Vakantiebloggen gaan we over praten, want dat wordt steeds populairder. Dat zeggen tenminste 150 internationale reisbloggers die vandaag samenkomen in Rotterdam voor een conferentie over dat reisbloggen. En ook Nederlandse vakantiebloggers zijn daarbij, waaronder Nienke Krook. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hij heeft zelfs ook een blog, hè, de traveltester.com. Ja. Waarom we waarom dit met een reisblog begonnen? Ja, het is ook begonnen toen ik zelf voor het eerst op wereldreis ging naar Australië en Japan. Uh, ben ik eigenlijk in het Nederlands begonnen met bloggen voor mijn ouders en familie die achterbleef. Uh, zodat ze het allemaal konden volgen. En um, ja, naarmate de tijd vorderde, uh, ik, ik heb net zelf twee jaar in Sydney gewoond. Uh, ben ik toch meer in het Engels gaan bloggen en het iets professioneler gaan aanpakken. En vandaar dat ik naar het congres ga om meer erover te leren. Het is enigszins uit de hand gelopen hè, als ik zo naar uw uh, blog kijk. <laughs> Behoorlijk uitgebreid. Ja, het wordt, uh, hoe meer je erover begint te lezen en de mogelijkheid daarvan begint te zien... dan uh, wordt het steeds uh, professioneler. Ja, nou ja, zo, zo mag je het ook noemen inderdaad, want het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit. Uh, waar haal je al je informatie vandaan trouwens? Ja, het meeste echt uit ervaring. Uh, landen die je bezocht hebt, uh, leuke restaurantjes die je ontdekt hebt. Um, ja, daar schrijf ik het meest over. Maar echt een doel om, om anderen te helpen, anderen de weg te wijzen? Ja, absoluut. Ja, echt die, uh, de, de plekjes... Um, over de plekken te vertellen die uh, niet zozeer in de grote reisgidsen staan, maar uh, die je echt, waar je echt mensen op moet hebben die heel interessant waren of uh, gerechten geproefd hebt, die uh, normaal niet op de kaart staan. Dat soort dingen. Een beetje ja, bijzondere plekken uh, aan lezers te, te melden. Dus ook kan je eigenlijk lekker weg uh, in je eigen woonkamer, hè? Eigenlijk. Ja, in principe wel. <lacht> ja, Ik heb ook veel op mijn blog inderdaad over hoe je niet alleen... Uh, waar je allemaal naartoe kan, maar ook hoe je dingen die je op reis hebt meegemaakt weer terug mee naar huis kan nemen. Om daar uh, ja, van souvenirs tot, uh, tot ervaringen, tot um, misschien het aanpassen van hoe je kookt of uh, wat je precies allemaal doet in je vrije tijd. Dus hm. ja, ik probeer het weer terug te nemen. Ja, maar wordt het nou ook gebruikt? Of gaan mensen toch nog met het gidsje onder de arm uh... Op pad. Of, of gaan ze ook echt met hun, met hun smartphone die, die blogs bekijken terwijl ze er zijn? Um, ja, ik denk allebei. Ik denk echt als we echt op reis gaan, dan, dan zal de reisgids nog steeds uh, in de backpack gaan. Uh, maar ik denk ook dat mensen reisblogs lezen vooral om uh, ja, toch iemand te volgen op, op zijn reis. Uh, ook voor mensen die, die thuis blijven. Die, ja, ik merk, ik krijg veel mailtjes van mensen die het echt leuk vinden om ja, een beetje mee te leven als je uh, onderweg bent. Dus uh, ja, dat is heel leuk. Mensen die je helemaal niet kent, die je uh, dan mee... Dat ze, uh, ja, dat, ze, dat ze lachen om je verhalen bijvoorbeeld, of uh, dat ze het leuk vinden... omdat ze zelf niet uh, zo'n grote reis kunnen of willen maken. En, en daar ja, dan je verhalen lezen. Ja, reizen ze eigenlijk een beetje met u mee, hè? Waarom, ja. waarom wordt u uitgenodigd, denkt u, door uh, Rotterdam? Uh, nou, bij dit congres kan je jezelf daarvoor uh, je je aanmelden. Um, het zijn wel allemaal bloggers die, um, ja, die ook echt de intentie hebben... om daar professioneel iets mee te gaan doen. Uh, er worden veel speeches gehouden met tips over uh, ja, hoe je sponsors kan zoeken... en hoe je advertenties kan plaatsen op je blog. En, um, ja, en hoe je je website kan optimaliseren. Het is niet zo dat het voor een stad Rotterdam ook interessant is om u uh, daar te hebben. Nou, dat, dat zeker wel. Uh, Rotterdam Marketing, uh, die, um, ja, die zijn heel enthousiast om ons te ontvangen natuurlijk. Je krijgt... Um, kijk, mijn blog heeft op zich nog niet zo heel veel bezoekers... maar er zijn een aantal mensen die komen... die uh, per maand over de 10.000 bezoekers halen. En ja, als zij dan schrijven over een bepaald hotel waar ze dan in zitten... of een, uh, ja, de stad die ze bezoeken, de, de sites die ze zien... ja, dan, dan bereikt dat natuurlijk meteen een publiek van, van duizenden mensen. En dat is natuurlijk een prachtige marketing... Uh, Stop. Ja, zeg, krijgt u ook wel eens een gratis biertje van het café dat u noemt? <laughs> nou... Uh, nou ja, hoe, zit het, hoe zit het met sponsoring? <laughs> sponsoring? Hoe zit het met sponsoring? Of, of, ja, dat gebeurt wel. Ja, ja. Dat, er zijn bloggers die op persreizen gaan, um, die echt eigenlijk als professionele journalisten uh, uh, meegaan op dat soort trips. en. Um, Um, ja, die krijgen absoluut reizen um, aangeboden en die schrijven daarover. Maar dat wil niet zeggen dat we daar positief over schrijven hoor. Dat is vaak uh, dat mensen denken van ja, je krijgt dan iets gratis en dan moet het allemaal positief zijn. En dan ja, wordt de lezer een beetje voor de gek gehouden. Dan krijg je niet een echt beeld ervan. Maar ik merk wel dat veel bloggers toch echt wel um, duidelijk maken van oh, dit heb ik, uh, is mij aangeboden. Maar dit en dit vond ik ervan en dit ja. vond ik wel goed, dit vond ik niet goed. Uh, dus dat daar wel eerlijk in uh, is. ja. ja. De avonturen van Nienke Krook leest u op thetraveltester.com. Nienke Krook, goedemorgen. Hartelijk dank. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Er is weer een fabriek ingestort in Azië. Dat twittert onze correspondent Michel Maas. Minstens zes mensen zijn omgekomen nadat een schoenenfabriek instortte in Cambodja. dezelfde regio als Bangladesh. Meerdere mensen raakten gewond, vertelt een vakbondslid aan de Straits Times Asia. En in de Volkskrant staat dat de Nederlandse overheid het initiatief gaat nemen om verkeerde kleding in die gebieden aan te pakken. Misschien kunnen we daar nog even over bellen, ja, trouwens. Eens vraag ik me opeens af. Er komt een landelijk netwerk van uh, burgerzoekteams... dat bij vermissingen in Nederland wordt uh, ingeschakeld. U hoorde net al even de reportage uit Zeist. Uh, Meldt de Telegraaf. Aanleiding hiervoor is de burgerzoektocht... naar de verdwenen broertjes Ruben en Julian. Nationale politie steunt het plan. In het Nederlands Dagblad onder meer aandacht... voor de hongerstakende asielzoekers in het detentiecentrum Rotterdam. Want de situatie daar wordt nijpend. Gisteren trof de Raad van Kerken een vluchteling... in ontreddering aan in de gevangenis. Spreken straks uh, Sharon Gesthuizen van de SP over het optreden van staatssecretaris Steven in deze zaak. Dat zangeres Anouk zich uh, afgelopen dinsdagavond plaatste voor de finale van het Eurovisie Songfestival... werd expres zo laat mogelijk bekendgemaakt. Dat zegt iets Bakker op uh, Omroep West. Ja, er was zoveel twijfel. Gaat Nederland wel door, niet door, acht jaar gewacht? Toen dachten we, dan kunnen die drie minuten er ook nog wel bij. Dus laten we Nederland als laatst uit de hoge hoed komen. Aha! Zo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 jurisdidact.nl Erkende e-learning voor advocaten.